10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Rond deze tijd wordt in het Belgische openbaar vervoer. twee minuten stilte gehouden. voor de controleur die zaterdag om het leven kwam bij een verkeersruzie. Chauffeurs zetten de bussen even stil. en in treinen wordt passagiers gevraagd. twee minuten stilte in acht te nemen. In de hoofdstad Brussel staken de medewerkers van het OV... sinds de dood van hun collega. Ze gaan pas weer aan de slag als de minister van Binnenlandse Zaken... garanties heeft gegeven voor de veiligheid. Door de staking in het openbaar vervoer in Brussel... hebben de taxis in de stad het enorm druk. Taximaatschappijen krijgen vijf keer meer oproepen dan normaal. En de wachttijden zijn flink opgelopen. De Japanse beurs is voor de vijfde achtereenvolgende dag... met verlies gesloten. De Nikkei-index raakte anderhalf procent kwijt... En staat nu op 9546 punten. Beleggers in Tokio reageerden op tegenvallende werkloosheidscijfers... in de Verenigde Staten die vrijdag naar buiten kwamen. In maart zijn er in de VS 120.000 banen bijgekomen... maar analisten hadden een groei van meer dan 200.000 verwacht. Ook andere belangrijke beurzen in de wereld staan al dagen onder druk. Beleggers zijn voorzichtig. Ze wachten op de publicatie van de bedrijfsresultaten... over het eerste kwartaal. Die cijfers komen vanaf deze week. Sony gaat 10.000 van de 160.000 banen schrappen. Dat schrijft de Japanse zakenkrant Nikkei. De Elektronica Concern maakt al vier jaar achtereen verlies. Analisten verwachten voor het afgelopen boekjaar een verlies van meer dan 2 miljard euro. Het is nog onduidelijk waar de ontslagen gaan vallen. Waarschijnlijk komt Sony donderdag met plannen die een einde moeten maken aan de neergang. Sony zelf wil nu geen commentaar geven op de berichten. De cameraman van RTV Oost, die gisteravond gewond raakte bij een paasvuur in Espelo, stond tegen de afspraken in binnen de omheining. Dat zei burgemeester Hofland van de gemeente Rijsholten in het NOS Radio 1-journaal. Er was ook een groot gebied afgezet, ruim 80 meter eromheen, waar, geen, waar niemand mocht komen, zodat dat daar veilig was en eventueel ook het paasvuur. ...kon instorten, gecontroleerd zeg maar, kon instorten op een gegeven moment. Het is ook gebeurd na 20 minuten. Bij het paasvuur werd de man geraakt door een kabel... ...waarmee de middenpaal van de berg omhoog werd gehouden... ...en die kabel was losgeraakt en zwiepte rond. De man is met een wervelbreuk in het ziekenhuis opgenomen. Het paasvuur in Espolo was met ruim 45 meter... ...de hoogste paasbergstapel in de wereld. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen... ...aan zee een krachtige tot harde zuidwestenwind. Het wordt vandaag zo'n 13 graden.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 Goedemorgen op deze tweede paasdag. Geen gewone goedemorgen Nederland. Vanochtend staat helemaal in het teken van ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet zou 1 miljard willen bezuinigen op ontwikkelingshulp. Nou, hoe verhoudt zich dat tot de millenniumdoelen die in 2000 zijn vastgesteld? Toen hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken... om voor 2015 belangrijke vooruitgang te boeken... op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Nou, vandaag staan we stil bij één van die doelen. In 2015 zijn extreme honger en armoede in de wereld uitgebannen. En daarover ga ik praten, het tweede half uur van dit programma... met Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking... aan de Radboud Universiteit. En Martijn Nietzsche, hij maakt met zijn bedrijf Aqua Aero... Water Systems onder andere waterpyramides voor ontwikkelingslanden. U kunt reageren, Goedemorgen Nederland. kro.nl. Paul u zei tijdens het nieuws uh, eigenlijk dat u nou, een soort van bijna verrast was dat u werd uitgenodigd en dat wij een uur over ontwikkelingssamenwerking uh, gingen praten vanochtend. Ja, ik, dat uh, zegt het uh, eigenlijk uh, al wel, hè? hoe uh, urgent het thema is. Uh, ja, nou ja, er wordt heel veel gediscussieerd de laatste weken over ontwikkelingssamenwerking. Ja, en dan ja, gaat dan het over uh, 1 miljard. Uh, ja, dan gaat het geld over 1 miljard. Of, of er worden allerlei theorietjes de wereld ingestuurd van door kolonisten als de heer Boekenstein en zo, waarvan ik dan direct denk: van ja, kloppen die wel? Heeft hij die nou eens een beetje getoetst in aan de werkelijkheid en zo? Zo beweert hij dat, dat regeringen. Uh, als ze hulp krijgen, geen belasting uh, ophalen... en dat ze daarom geen verantwoordelijkheid hoeven af te leggen... tegen hun eigen burgers. Ja. En dat dat eigenlijk uh, niet goed is. Uh, maar dat in de praktijk klopt het helemaal niet. want uh, uh, we, we, er zijn berekeningen waaruit blijkt dat als landen veel hulp ontvangen en veel ook hulp wat we bilaterale hulp uh, noemen van Nederland bijvoorbeeld direct aan uh, de regering van Mali, dat dan uh, juist uh, uh, de belastingbasis vergroot. En daar is een verklaring voor namelijk dat uh, donoren in zo'n geval donorlanden en internationale organisaties de Wereldbank met zo'n land onderhandelen van ja luister eens even je krijgt van ons zoveel geld en uh, we willen wel op tafel zien van hoe je dat geld uh, besteedt en wat je zelf mm -hmm. ophaalt om onder ja. belastingbetaling een tweede punt, misschien dat ik het even afmaken. De de.. Als een land heel arm is, zijn de mogelijkheden om belasting op te halen... uitermate gering. En wat, waarom? Omdat er heel veel mensen in de formele economie weten te werken, te weten... een gewone arbeidscontract hebben, zoals uh, jij en ik. En uh, dus uh, daarover belasting betalen. Als een land groeit en er weer mensen dus een formeel arbeidscontract krijgen... dan zie je ook dat die belastingbasis groeit. En je ziet bijvoorbeeld ook bij middeninkomenslanden in Afrika... die recent gegroeid zijn, zoals Ghana bijvoorbeeld of Marokko... dat daar evenveel belasting opgehaald wordt als bij ons. Ja. Martijn vindt u, want het gaat nu vooral hè, deze dagen... over die 1 miljard, uh, dat zijn dan de geluiden die uit het Kathuis komen... en da daar komen dan allerlei heftige reacties op, van ja, doen... want uh, dan, moet, dan moet je als eerste in gaan snijden in ontwikkelingssamenwerking. Is dat een terechte discussie? Nou, ik denk dat je moet kijken naar wat zijn de problemen op dit moment. Hè? Er zijn 2,4 miljard mensen, of 2,7 miljard mensen... hebben geen sanitatie. Ja. Um, er zijn 1,4 miljard mensen die, die lijden armoede en hebben honger. 1,4 miljard. Er zijn 8,8 miljoen Kinderen die per jaar overlijden. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Hè, er is dus een extreem, extreme nood aan de andere kant van de wereld. En daar moeten we dingen aan doen. Dus op het moment dat je zegt van ja, is dit een relevante discussie? Ik geloof het wel. Ik geloof dat het buitengewoon teleurstellend zou zijn als die 0,7 naar 0,5 gaat of 0,4. Wat mij betreft kan het beter naar die 1... Maar goed, ja. uh, uh, dat is het. Ja. Misschien mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Want, ja? uh, dit is niet het enige wat ontwikkelingssamenwerking doet. Hè? Wat, waar ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk voor is... voor een aantal grote mondiale problemen waar we voor staan... waarvoor wij de middelen hebben, ontwikkelingslanden niet... dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, uh, voedselzekerheid... We weten dat de voedselproductie mondiaal moet toenemen. Ook enorm toegenomen is in de afgelopen 40 jaar. Nou, Daar heb je ontwikkelingssamenwerking voor nodig... om ja, allerlei uh, uh, graansoorten, uh, uh, nieuwe agrarische systemen en dergelijke te introduceren. In een aantal landen waar veel groot potentieel is om die voedsel te produceren. We hebben het over grensoverschrijdende ziektes van mensen en vee. Ook daar is ontwikkelingssamenwerking nodig om bijvoorbeeld bestrijding daarvan te ontwikkelen. En te zorgen dat als wij op vakantie gaan... In Afrika, dat we niet allerlei ziektes mee, mee terugnemen naar Nederland, ja. maar dat die daar aangepakt worden. He, dus ontwikkelingssamenwerking besteedt ook uh, aandacht juist en, en, en verschaft geld voor wat we een aantal mondiale publieke goederen noemen. He, gezondheid, veiligheid, uh, uh, eten en drinken enzovoort. Ja, maar van die mondiale uh, publieke goederen wil ik toch even nog naar dat katshuis terug. Ja. Uh, we hadden u uh, vorige week in de uitzending, of een week geleden, ruim een uh, week geleden, uh, uh, toen bekend werd dat er uh, waarschijnlijk uh, 1 miljard bezuinigd zou gaan worden uh, op ontwikkelingssamenwerking. Toen, toen was u. Nou, u was eigenlijk woest. Um, nou, heeft het CDA heeft de ontwikkelingshulp altijd een warm hart toegedragen. Had u zo'n bezuiniging verwacht van de Christen-Democraten? Heb u naast de lief? Ik denk dat ze uh, heel erg bang zijn voor nieuwe verkiezingen. En, uh, en dat, ze dus maar een, dat ze dus een heel eind willen gaan in de richting van de heer Wilders. Ja. Uh, en nou ja, er is een, je kunt natuurlijk niet, zoals Wilders wil, die volle 4 miljard weghalen. Want dan moet je uit de Europese Unie stappen en uit de Verenigde Naties stappen en uit de wereld. Ja, want dan, dan schendt je allerlei internationale afspraken. Uh, dat kan gewoon nee, niet. Nee, dat kan praktisch niet. Uh, nee, als je lid bent van die clubs, dan moet je bijdragen. En ja. die bijdrage behelst. Nou zouden ze er op zich niet zo'n probleem hebben om ook uit de Europese Unie dus nou te stappen? Nee, de, meneer Wilders waarschijnlijk niet. Maar ik denk de VVD en, uh, en het CDA zijn wel zo verstandig om daar goed in te blijven, want ja. dat heeft ons een hoop welvaart ja. gebracht. Maar intussen uh, gijzelt Geert Wilders ook wel weer deze discussie. Ja, dat klopt. En uh, dat, dat uh, je krijgt dus toch de indruk dat het CDA een aantal concessies wil doen en dat dit er één is, terwijl dit natuurlijk in, het, in de hart van de partij gebakken zit. Uh, en dat hebben we ook natuurlijk gezien aan, aan oud-premier De Jong, uh, 97 inmiddels, die gezegd heeft van, uh, ja, ik stap uit de partij als ja. we hierop gaan bezuinigen. Nou, en een aantal andere CDA-prominenten, Ruud Lubbers, Ben Bot, Ernst-Sies Ballien, uh, ja. die strijden ook tegen deze enorme bezuiniging. Maar dat indruk op de huidige generatie CDA's, denkt u? Ik hoop van wel, maar ja, ik, ben, ik ben bang dat daar toch continu speelt... we moeten nou geen verkiezingen. Hè? Dat, dat, dat dat, laten we zeggen, als een soort donkere wolk boven alles hangt. Mm -hmm. En uh, wie het meest in problemen komt natuurlijk is uh, Kathleen Verrier. Uh, dat is de woordvoerder voor ontwikkelingssamenwerking. CDA Tweede Kamerlid. Ja, ja CDA Tweede Kamerlid. Die, die dus een van die twee mensen zijn die uh, eigenlijk tegen deze coalitie is. Uh, maar juist omdat zij woordvoerder ontwikkelingssamenwerking is... komt zij echt ja, hier in, in, in, in een dubbel moeilijk pakket uh, ja. te zitten... Ja. Ja. En dan hangt het van haar ruggraad af. Want we weten dat elke zetel telt voor deze coalitie. De SGP heeft ook al duidelijk gemaakt... dat ze niet willen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Maar dat ze naar het totaalpakket zullen kijken. Dus ook daar ja, moeten we kijken van hoe recht de rug is. Ja, meneer Nietzsche, als u dit allemaal hoort... Dit politieke, uh, nou ja, deze politieke spelletjes en deze machtsverhoudingen... De, wat denkt u dan? Laat mij maar lekker in de weer met mijn waterpyramide. Um, la, laat mij maar lekker bezig. Wat ja. ik vind is dat er eigenlijk op de hele korte termijn wordt gereageerd. He, wij, hebben even, wij hebben even tegenwind. En we gaan direct snijden in dit soort essentiële zaken. Nou ja, dan wordt er ook gewoon electoraal gekeken. Ja, maar tegelijkertijd is het zo dat als je kijkt naar grote mondiale problemen, die komen gewoon op ons af. En ergens komt die bazooka keihard terug. He, die, uh, hij komt terug en hij spat, spat als we niet Wat is dat scenario Dat die bazooka terugkomt? Nou, laten we dus, uh, zeggen dat uh, uh, we, we stoppen alle ontwikkelingshulp. Wat gebeurt er is dat er in Afrika uh, grote hoeveelheden mensen zijn die nu al uh, eigenlijk uh, naar het westen willen komen. Die zullen steeds meer Economische migranten komen. Die, die, die kloppen aan de Europese um, uh, grenzen. Willen naar binnen, komen natuurlijk binnen. Um, voordat je het weet, heb je hier die problemen die je eigenlijk daar zo moeten oplossen. Heb je in je eigen uh, werelddeel naar binnen gehaald. En door dan, niks te doen, importeer je die problemen. Door niets te doen importeer die problemen. Sterker nog, als je kijkt naar de welvaartsverdeling... op dit afgelopen twintig jaar is die welvaartsverdeling enorm verder scheef gaan groeien. Op dit moment verdienen wij 60 keer zoveel als de gemiddelde on, uh, persoon in een ontwikkelingsland. Betekent dat als, stel dat ik in Mali zou wonen... en ik zou denken van wat moet ik nou doen om mijn gezin te onderhouden... nou, ik weet het wel, ik stap in de boot en ik probeer in uh, Spanje aan wal te komen... Ja, ja. Wat, wat wij moeten doen, is wij moeten helaas welvaart opnieuw verdelen. Wij moeten mensen daar de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen... en daar hun leven op te bouwen. Als we dat niet doen, houdt het, op enig moment komt die bazooka dan terug... en hebben wij het, het probleem te pakken. Ja. Meneer Hoebink, is het probleem ook niet... Uh, uh, dat we gewoon een verkeerde blik hebben op die hele ontwikkelingssamenwerking. Uh, we geven al jaren uit motieven... Uh, uh, uit morele motieven geven wij hulp aan ontwikkelingslanden... moeten we niet gewoon eens gaan kijken hoe we geld kunnen verdienen... zoals de Chinezen dat doen. Nou, kijk, Weg euh, met die morele uh, uh, verontwaardiging <laughs> en, en al die prachtige... Laten we eerst zeggen dat de moderne ontwikkelingssamenwerking... helemaal niet vanuit die morele motieven begonnen is. Maar omdat er een koude oorlog was en toen een, een Korea-oorlog. En uh, laten we even kijken naar Azië... Hè, waar uh, landen als Korea, Taiwan, uh, zelfs Japan... Uh, uh, massieve Amerikaanse hulp hebben gekregen over een langere periode. Dat, ging, dat gaat om veel grotere bedragen dan de Afrikaanse landen nu krijgen. Ja. En uh, uh, dat ging gewoon om, ja, we, sorry we, we willen dat, dat communisme dat dat uh, ja. blijft in Rusland. En, en de wereldeconomie uh, er bovenop helpen, uh, uh, uh, zodat uh, uh, alles weer een beetje op gang komt. Ja, ja. Uh, dus, dus daar is mee in Nederland is het begonnen, omdat onze werkgeversorganisaties vonden dat uh, Nederland eigenlijk niet alleen voor die internationale organisaties hulp moest geven maar ze vonden dat ons bedrijfsleven een beetje in het nauw kwam. Dus laten we zorgen dat we hulp geven in de vorm van goederen van een aantal Nederlandse bedrijven uh, en dan kunnen we die een stimulans uh, geven. Nou, daar is gebleken dat dat, hè, dat noemen we het binden van hulp... dat je een verplichting aan de hulp stelt... van je moet het wel bij ons uitgeven... Ja. dat dat niet werkt. Nee. Hè, want dan gaan we dingen sturen naar de tropen... waarvan we weten dat die, dat die daar niet functioneren... dat de mensen niet opgeleid zijn om het te onderhouden... Nou, dat soort problemen... Ja. Maar als je nou, nou eens met een commercieel op... oog gaat kijken naar... Uh, naar ik kijk liever naar wijder. En ik, ik, ik, ik, ik kijk liever wijder. En dan zeg ik ook... Uh, Nederland heeft, in, uh, zeg ik altijd, een goede naam... in de meeste Afrikaanse en Aziatische landen... om twee redenen. Dat we een voetbalteam hebben... Wat, als we naar de wedstrijd tegen Engeland kijken, meestal in de tweede helft goed voetbalt. Ja? En we hebben uh, uh, een hele goede naam op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. We staan bekend als een ruimhartige donor die, die ijverig meedoet, die innoverend is, die luistert naar de lokale regering. He? Dus dat, dat, dat bepaalt onze goede naam. En dat is hartstikke mooi, want wat hebben we aan die goede naam? Dat betekent bijvoorbeeld dat als jij ondernemers tegenkomt, Nederlands ondernemers. In... Kan Wilders bijvoorbeeld geen bal schelen? Die goede nou, ik goede denk naam. als meneer de Wilders een beetje nadenkt, ja? uh, dat hij moet beseffen dat dat heel belangrijk. Want branding is heel erg duur. He, dat weten we, dat je een brandnaam hebt. Nederland, merk. Een Nederland merknaam. als merk. Ja, Nederland als ja. merk. Dat is heel erg belangrijk. Uh, het be ondernemers, uh, Nederlandse ondernemers die in ontwikkelingslanden rondlopen, die weten dat ze uh, uh, aan kunnen koppen op een aantal plekken, omdat uh, Nederland die goede naam heeft. En uh, als ze uit zeggen dat ze uit Nederland komen, dat ze dan een pre hebben. Hetzelfde geldt voor toeristen die ergens in problemen komen. Als je Nederlander uh, bent en uh, Nederland is in dat land actief, dan heb je ook een pre. Ja, ja boven is het zo. Is... Bovendien is het zo dat um, die markten zijn zich aan het ontwikkelen zijn. He, als je kijkt naar Unilever, die in India hele kleine pakjes zeepoeder uitgeeft... Een, een, die, dat is een enorm lucratieve business. Nou, zo zie je dat met Philips, die um, lokaal zaak ontwikkelt, et cetera, et cetera. Dus die economische motor die komt op gang. Alleen je moet producten verzinnen die bij die, die markt passen... en die ook door die markt geconsumeerd kunnen worden. Een Dat waterpyramide. Is. Nou, soms een waterpyramide, hè, ja. eh, zoet maar ook soms een regenwateropvang of iets anders. Ja. Moet ja, samen. Dat, ja, maar ja, dat kunnen de Chinezen moet... op dit moment heel goed. Ja. He, die komen met hele goedkope producten Afrika in. Dat doen ze He. goed. En ze zitten in, in de kleinste stadjes van, van, van Afrika. Vind, zie je tenminste twee uh, Chinese shops waar ze uh, telefoontoestelletjes en zo verkopen. Ja. En wat kunnen wij daarvan leren? Als uh, we even die goede naam dan even, gewoon even wat minder belangrijk nou vinden. Ja, wij doen ons, we willen gewoon geld verdienen. Uh, daar. Ja, nou, de, de, de, de, onze bloementelers bijvoorbeeld uh, zijn ijverig actief in, uh, in Tanzania en in Kenia en hmm. ja, Oeganda. Ja. Ja, He, wat in Mozambique zie je bijvoorbeeld dat. Um, uh, ze zijn begonnen met de Chinezen. He, de Chinezen naar binnen halen, want die waren lekker goedkoop. Ja. Inmiddels zijn ze drie jaar verder. Blijkt dat al die goederen gewoon uit elkaar vallen. Hm. En op dit moment is er een trend terug naar um, Europese en Nederlandse bedrijven. Om te zeggen van, ja, weet je wat, mm -hmm. aan troep hebben we ook niks. We willen duurzame, goede goederen. En dan zijn wij in beeld. Ja. moeten we ontwikkelingssamenwerking, dat hele begrip, uh, moeten we dat opnieuw uitvinden? Een beetje? Ik vind het al wel. Ik vind dat de debat in Nederland op dit moment is veel te veel achter de dijken is. Wij moeten ons proberen te bedenken van waar we met uh, waar we staan in, in 2030. Ja? Uh, en wat Nederland dan moet doen op deze aardbol. We zullen, we zullen op de eerste plaats sowieso handel drijven. We zijn altijd een handelsdrijvende natie geweest. Ja, dat bedoel nou, ik een beetje ook met dat ja, commerciële daarvoor, oog. Daarvoor is onze reputatie belangrijk op de eerste plaats. Uh, uh, dat is één ding. Twee, we weten dat gewoon internationale samenwerking nodig zal zijn... op allerlei vlakken die, uh, waar mondiale problemen zijn. Ja. Nou, we moeten ook denken van wat voor... Uh, nogmaals, ontwikkelingshulp is één instrument in dat geheel. Hè? En we moeten dat instrument... Niet meer we zomaar weggooien. Je moet denken van hoe kunnen we dat dan in die wereld van 2030 op een bepaalde manier inzetten. De derde plaats: de wereld verandert razendsnel. Uh, de, de, de, de, tot de snelst groeiende landen op deze aardbol horen negen Afrikaanse landen. Er zijn 17 landen in Sub-Sahara-Afrika die het de afgelopen 10, 15 jaar uitstekend doen. Die groeipercentage hebben 6, 7 procent. Als ik nu in Afrika kom, zie ik dingen die, nou, die ik me gewoon 10 jaar geleden niet had kunnen voorstellen. Ja, maar dan moeten wij toch eens uitleggen waarom het zo belangrijk is dat we niet 1 miljard gaan bezuinigen. Als als het zo goed gaat daar, dan kan het bedrijfsleven... dat toch allemaal gaan doen? Prima. Dat argument wilde ik net afmaken. Dat wil zeggen dat, dat, dat die wereld verandert. Dat betekent waarschijnlijk op termijn... dat er minder ontwikkelingshulp nodig is. Dan zou het best kunnen zijn dat we niet 0,7 maar 0,5 moeten geven. Ja. Maar dan moet Nederland niet op zijn eentje beslissen. Nee, dan moeten we met de mensen... Uh, met de landen om ons heen in Europa overleggen. Bijvoorbeeld als we nou opnieuw naar die millennium ontwikkelingsdoelstellingen gaan... die gaan we binnenkort herformuleren. Ja. Uh, dat is nodig, want we zijn 15 jaar verder... Uh, dan gaan we ook kijken want hoeveel geld er voor nodig is om die nieuwe doelstellingen te financieren. Nou, dan kan het best zijn dat we tot een afspraak uh, komen waarin we zeggen van ja, we hebben eigenlijk die 130 miljard die er nou dit jaar uh, uh, uitgegeven wordt, uh, mondiaal gezien. Die hebben we eigenlijk niet nodig. We kunnen ook wel met 80, 90 miljard uh, toe. Want een aantal dat landen. Dat sluiten we helemaal niet uit. Nee, dat sluit ik niet uit. Nee. De, bedoeling, de, de, de doelstelling van ontwikkelingshulp uiteindelijk is dat je jezelf uitfaseert. Ja. Dat die hulp uiteindelijk niet meer nodig is. En waarom gaat de discussie daar dan nooit over? over want ontwikkelingshulp of samenwerking zou je ja. kunnen zeggen... dat heeft een aantal heilige huisjes. Hè? Bijvoorbeeld die 0,7% ja. van het bruto nationaal product dat we daaraan uit moeten ja. geven. Waarom wordt daar nooit aan getornd? In al die jaren, sinds de jaren 70, is daar eigenlijk geen beweging in. Uh, Omdat om we die internationale afspraken hebben. en Nederland is ja, Maar je altijd... zegt net hetzelfde de millennium doelen gaan we ook bijstellen. Ja, nee, tuurlijk. En dan, dan past daar opnieuw een discussie bij van hoe gaan we dat financieren. Ja? En dan opnieuw uh, kun je in, in Europa afspreken van nou, we, we, gaan, we doen met z'n allen dit. Ja. Ja? Het gaat om lastenverdeling daar. Wat ze dan in het Engels burden sharing noemen. Uh, het gaat om lastenverdeling, zodat iedereen bijdraagt naar, naar de, de omvang van zijn economie... of de omvang van zijn inkomen. He, daar is die 0,7 op, uh, op gestoeld. En natuurlijk houden een aantal landen houden zich daar niet aan. Maar, he, maar, maar de, de Europese Commissie zou nog eens een keer sterker en scherper uh, die landen daarop kunnen aanspreken. En dan? Ja, dan uh, die zeggen nou ja... We hebben uh, wel wat anders aan ons hoofd? Nou, dat, nee, dat, dat kan al sowieso. Doordat de commissie een, een groter deel nog uh, van, van de ontwikkelingssamenwerking... onderbrengt in zijn eigen begroting. En daar moet men iedereen wel naar Rato ja. bijdragen. Ja, want de vraag is ook... Stel, Nederland zou die 0,7% loslaten. Hè? En, ja. eh, gewoon 1 miljard uh, bezuinigen. Er zijn heel ja. veel landen, en die landen zijn ook al genoemd... die nooit 0,7% van het uh, bruto nationaal product hebben uitgegeven aan ontwikkelingssamen. Ja. De Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Japan... Die hebben eigenlijk nooit last gehad van reputatieschade, toch? Uh, nou, ik denk dat ze dat uh, in de in Afrikaanse landen. zij, uh, wel bekend staan om het feit dat ze altijd uh, de hand op de knip hebben gehouden. En dat de Zweden en Nooren, die veel meer geven nog dan wij. Uh, er veel beter voor staan. Dat geldt ook voor de Denen en, ja, Luxemburg is natuurlijk een heel klein land. maar houdt zich ook uh, ruim aan die norm. Zit op 1%. Hè? Uh, de, de, de Britten gaan er naartoe. Nou, heb ik al straks gezegd, de Duitsers ook. Het enige land in, in Europa wat altijd heel sterk achtergebleven is, uh, wat, uh, is Italië geweest. Uh, nou, en daar zijn ook de nodige corruptieschandalen uh, met ontwikkelingshulp geweest. Dus dat weten we allemaal van hoe dat in dat land een beetje speelt. Nou, we willen, ik denk dat meneer Wilders toch niet op het niveau van Italië wil gaan zitten. Meneer hmm. Nietzsche, stel er wordt 1 miljard bezuinigd. Waar kan het wel wat minder? Um, nou, dat is natuurlijk ik, eigenlijk de duivelverzoeker dit. Maar ik wil toch ja, van ik, u weten. Ik zou, dat, ik zou dat niet direct kunnen zeggen. Daar nee? Is mijn, uh, nee, ik weet dat niet. Nou ja, u um, begon net over die grote organisaties. Cordate, um, dure auto's. Nou, wat je ziet is dat ze in Nederland... hebben ze niet, niet hele grote, grote organisaties. Wat ik zou willen, is dat er veel meer um, uh, wordt samengewerkt... met um, lokale, zeg, lo, lokale doelgroepen. Hè? Als je kijkt naar water, dat je zegt van wat is nou precies nodig? Als je kijkt naar capacity building, wat is er nou precies nodig? Capacity building, capacity het, building ja, dus het, het opleiden van mensen. Ja. Wat ik tegenkom, is dat er heel veel wordt opgeleid om het op te leiden. Ik was in Senegal... Daar sprak ik met een, een Nederlandse man die daar al een, eindeloos woont. Wat hij uh, heeft waargenomen, hij werkt voor de VN... is dat er eindeloos wordt opgeleid, terwijl er geen, terwijl er geen industrie is. Er is geen handel, er is niks. Waarom is dat dan? Mensen Waarom worden... leiden we mensen op die daar vervolgens eigenlijk niks mee doen? Nou ja, omdat daar, uh, er is niet nagedacht over het totale systeem. He, dus als je mensen opleidt, moeten ze ook iets met die kennis kunnen, kunnen gaan doen. Ja. Op het moment dat je ze opleidt als tot ingenieur... maar er is helemaal niks te, uh, onder, te ontwikkelen, wordt het niks. Nee. Op het moment dat je agogen opleidt, maar die kan niks doen in Senegal... op dat terrein wordt het niks. Dus ik zou ervoor zijn dat daar veel scherper naar wordt gekeken. He, wat doen we daar? Willen de mensen dat zelf... Hebben ze daar een noodzaak toe en vervolgens um, zet je dat in. En vooral ook dat lokaal ondernemerschap opzetten. Ik vind dat er te weinig in dat lokaal ondernemerschap is geïnvesteerd. He, want daar ligt de motor. Dat zijn de mensen die voor jou gaan rennen. Ja, daar op prikkel je een, ze echt. Daar prikkel je. Je moet ze prikkelen. Je moet zoeken, wat zijn nou die prikkels? En dat is een buitengewoon lastig iets. de mm. komen waar die prikkels zitten en die zo beroeren... dat het gaat werken. Meneer Hoebink, op welke manier kan het wel wat minder? Stel die 1 miljard die zijn er geen Ja, Misschien toch even daarvoor. Kijk, We hebben een vrijheid van onderwijs ook in Nederland. En wij leiden ook veel te weinig ingenieurs op. Ja. En in Afrikaanse landen heb je ook heel veel mensen die advocaat willen worden. Of tandarts of dokter. En heel veel te weinig die ingenieuren willen worden. Dus ja, ook daar is die vrijheid van onderwijs. En kiezen mensen misschien voor opleidingen die ze niet veel verder helpen. Ja, kijk, uh, dat, uh, dat is niet typisch iets voor ontwikkelingslanden. Nee, dat, dat gebeurt overal. Okay. De mensen hebben liever een witte boordebaan dan een baan waarbij ze met de voeten in de modder moeten ja. staan. Dat, okay. dat, uh, dat zie je ook in Afrika. Waar mag er, waar mag er wat geld weg? Er mag nergens geld weg natuurlijk, nee? want u zei u bent de duivel aan het verzoeken. Ja. <laughs> ik uh, wil, uh, wil niet hier echt de duivel zijn natuurlijk. Nou, Maar even met het mes op de keel. Er uh, moet een miljard bezuinigd worden. Ja, als dat moet u weg bij ontwikkelingssamenwerking. Ja, u Waar zegt, gaat u dat weghalen? Okay, u zegt tegen mij nou van u bent nou staatssecretaris ja. voor ontwikkelingssamenwerking en u moet. Ja. Um, wat zou u dan doen? Nou, ik denk dat ik in eerste instantie zou kijken naar een aantal internationale organisaties. Ik, uh, de staatssecretaris heeft al de hulp uh, aan een paar van deze organisaties uh, stopgezet. Welke? Uh, UNESCO onder andere. ILO en UNIDO. Uh, dat uh, UNIDO is de organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling. En ik vond zelf ook al dat uh, dat, dat vond ik niet erg nuttig, uh, soort van hulp wat die deden. Veel te veel kleine projectjes die allemaal vanuit Wenen bestuurd werden en zo. Kleine projectjes, maar dat is nou net. Ja, maar dat moet een organisatie niet vanuit Wenen willen doen. Ik mm. ben een groot voorstander van dit soort type experimenten in, in ontwikkelingslanden zelf. Ik vind dat je duizend bo bloemen boeien en, en dan. Oep, dan, uh, dan uh, om zien maar even we Chinezen Spreuk, uh, ja, van bijvoorbeeld. En, dan, en dan, dan zien we wel wat overleeft hè, en wat, wat aanslaat. Dat hebben we ook binnen het Nederlands ondernemerschap. Er gaan ook bij ons een hoop ondernemers, zeker nauw failliet. Dus de, daar wel. Nou, dus ik ben, ben best voorstander van een aantal, uh, kort op een aantal uh, internationale organisaties, uh, van de Verenigde Naties met name. Uh, daar valt dan in zo'n geval, uh, nou, laten we even ruwweg schatten, zo 350, 400 miljoen uh, dollar, of, uh, euro's uh, te halen. Dat mag. Uh, nou nee, dat mag niet. Maar als ik dan als staatssecretaris mod bezuinigen, Dan uh, met het mes op de keel. Hè, uh, dan, dan zou ik zeggen, laten we het in eerste instantie daar weghalen. Uh, de tweede plaats heb je natuurlijk gewoon de hulp van Nederland aan uh, een, een 33 nog. Maar we gaan naar 15 landen. Uh, ik zou dan willen als staatssecretaris dat ik de hulp aan die 15 landen... toch maar zo, zo, zo goed mogelijk nog blijf geven. Ik zou ze niet minder landen, naar minder landen gaan. Want misschien gaat het over een paar jaar met onze economie veel veel beter. En dan gaan we weer terug naar die 0,7%. En dan ja, wil ik toch die relatie met die landen overeind houden. Dus dan ga ik sneller, af, ga ik sneller afbouwen in de landen, die, de 18 landen waar we toch al weggaan. En ik zal een klein pondsgewijs minder doen in die andere 15 landen. En tenslotte, ja, dan kom ik ook niet aan... om een aantal contracten open te breken... van die particuliere organisaties... Die, zoals Coordate en ook van NoVip en Hivos. Ja. Die hebben allemaal uh, tot en met 2015 contracten. Subsidiecontracten. Uh, daar mag ik niet zomaar in snijden. Want uh, dat mag ik alleen doen als dat een beetje proportioneel is. Omdat die anders, die organisatie terecht... naar de rechter zullen gaan en zeggen van... dit is onbehoorlijk bestuur. En uh, uh, wij willen dat geld niet kwijt. Dus ik moet een beetje dat in de verhoudingen zoeken. Dus als ik... Uh, uh, uh, ja, een miljard kwijtraakt, dat is ongeveer een kwart van de begroting, uh, dan kan ik misschien ook een, een stuk uh, 15, 20 procent nog daar weghalen. Maar ik vind wel u... dat u een heel eind komt zeggen. En met nog een behoorlijk gemak ook. Ja, Zo'n taboe is het maar, voor maar, u niet geweest waarschijnlijk. U uh, heeft er wel degelijk over nagedacht. Ik denk er natuurlijk over na. Van waar gaat die miljard verdwijnen? Want, ja. uh, en, en, en wat zou dan de beste methode zijn om dat uh, te doen? Ik bedoel, ik ben groot tegenstander daarvan. Ik denk dat het heel dom is als Nederland dat doet. Ja, en ik zal zou ook, zou ook heel boos zijn weer opnieuw. Net als vorige week in uw uitzending. Uh, als het daadwerkelijk gebeurt. Uh, maar uh, ja, als het mot, dan moet het. Hè? En uh, uh, staatssecretaris Knapen zal waarschijnlijk niet opstappen. Uh, uh, als het uh, CDA zal waarschijnlijk... Als dit gaat, allemaal gaat gebeuren blijft het CDA ook in de regering zitten. Ja, dus dan moet hij een oplossing zien te vinden. Ja. En er liggen natuurlijk in het ministerie scenario's voor klaar. Dat kun je uittekenen. Ja. Ja. Meneer, meneer Nietzsche, kunt u zich vinden in deze visie van uh, staatssecretaris Rubink? Nou, ik vind dat hij het uh, adequaat aanpakt. Uh, ik zou het zelf niet doen. Ik zou zeggen van jongens, die 1 miljard doen we niet. Hè? Er zijn, ja, dat, uh, moet. dat hadden we, nou, we waren overeengekomen, dat is de voorwaarde. Het messen is ja, op de keel. Dat, dat, nou, dan zou ik zeggen van daar, daar doe ik niet aan mee. Ik stap op. Ik stap op. Ja. Klaar. Zo simpel is het. Zo eenvoudig is het ook weer. Ja, nou begonnen wij een uh, uur geleden uh, over het Millennium Doel... Uh, extreme honger en armoede de wereld uit in 2015. Is dat een illusie? Nee, dat, gaat, dat wordt ruim gehaald en dat wordt ruim gehaald om uh, twee. Wat is dat eigenlijk? Extreme honger. Uh, extreme honger zijn een, een aantal mensen. Uh, dat gaat om een, uh, honderden miljoenen die uh, ondervoed zijn, die te weinig uh, voeding binnenkrijgen, te weinig voeding ook van onvankelijke kwaliteit. Het gaat zowel om te weinig calorieën, maar het gaat ook te weinig om uh, uh, essentiële voedingsstoffen, hè? zoals de verschillende soorten vitamines, ijzer nou ja. en dat soort dingen. Maar wat allemaal? was het verschil met gewone honger? Uh, uh, je kunt uh, op de rand zitten van het aantal calorieën... Ja. dat je binnen zou moeten krijgen... en dat je een hongergevoel de hele dag hebt. Ja. Of je kunt uh, amper een maaltijd krijgen. En die maaltijd bestaat eigenlijk alleen maar uit uh, cassavepap of, uh, of maispap. Uh, en er zit echt helemaal geen nutriënten in. Hè? En dan uh, krijg je ondervoet, dan verlies je gewicht. Uh, dan krijg je die bekende uh, hongerbuikjes... zoals we die ook uh, op televisie hebben gezien in het verleden. Uh, dus dat... Uh, nou, dat het, het, het, het, uh, het terugdringen van, van die armoede en die extreme honger. Dat gaat wel lukken, maar dat komt voor een, uh, een groot deel op, op konto van de Aziatische landen. He, dus uh, met name China, natuurlijk, daar. En in India, daar zie je de armoede razendsnel achteruit uh, gaan. Dus daarom halen we. Het. En niet dankzij uh, ontwikkelingssamenwerking van ons. Nou ja, ook China heeft in bepaalde perioden veel hulp gekregen. Dat vergeten we altijd. Uh, India ja. ook. Ja. En nogmaals, dat is, dat is natuurlijk niet alles wat de doorslag geeft. En maar ook in de Afrikaanse landen zien we een teruggang. Ik heb straks al die negen snelst groeiende landen van de wereld uh, genoemd. En zeventien ja. andere, uh, of acht andere landen, zeventien landen in Afrika die het heel erg goed doen. Uh, dus we moeten niet uh, vervallen in een soort Afrika-pessimisme. Ook daar zien we uh, behoorlijke vooruitgang. Uh, daar zijn allerlei kanttekeningen bij te plaatsen. Maar die vooruitgang is er wel. Ja. Meneer Nietzke, uh, heeft u ook een millennium doel in uw hoofd... als u uh, aan het werk bent met de waterpiramides? Um, ja, mijn, mijn millennium, millennium doel is uh, over drie jaar. Dan wil ik een aantal watershops hebben neergezet. Iets van 50 watershops. Waar lokale ondernemers zelf water produceren en daar geld mee verdienen. Ja. Ik wil een, een, laten we zeggen, vijftiental waterpyramides hebben neergezet. Liefst in West-Afrika, omdat daar in Senegal mensen dat water kunnen betalen. En ik wil in Mozambique een aantal slimme latrinesystemen hebben ontwikkeld. Duizenden, hè, waarmee mensen kunnen zorgen dat ze hun grondwater niet verontreinigen. Dat is mijn kleine millennium doel. Nou, dat is een mooi doel. Ik uh, wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio op deze uh, tweede paasdagochtend. Dank u wel, Paul Hoebink. Bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. En Martijn Nietzsche. Hij maakt met zijn bedrijf Aqua Aero Water Systems duurzame waterinstallaties. We zijn aan het einde gekomen van deze uh, nou ja, beetje speciale aflevering van KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag GML Radio. Straks na het nieuws, dat is dan wel weer gewoon op deze ochtend Prem Radakishun. Prem, goedemorgen. goedemorgen, waar ben je vanochtend? Goedemorgen Karel Johan, weet je wat ik ontzettend leuk vind? Oh, muziek is zo geweldig leuk. En ik heb in mijn bus Dana, die is finaliste van uh, de Avond van de Jonge muzikus. En uh, dat is een celliste ze speelt de cello. cello. Cello of cello, wat zeg je dan? Cello. De cello. Hoe oud ben je nou precies? 18. 18 jaar. En oh, luisteraars, als u echt een beetje van muziek houdt, moet u zeker luisteren. En wat ontzettend leuk is, mijn grote heldin, de geweldige presentatrice waar ik ooit nog zelf te gast ben geweest. Die is vandaag. Goedemorgen, Duwertje. Hi Pam. Hallo. <laughs> en, en, en, en Duwertje, jij presenteert vanavond, toch? Ik presenteer vanavond. Met Christian Kuivenhoven, Niet alleen, maar met z'n tweeën Dus luisteraars. U gaat nu eerst genieten van een warme, aangename stem. En daarna gaat u genieten van de kunst van de muziek, de schoonheid ervan. En ik heb een vraag aan u. Allemaal na Dorad Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. De Japanse beurs is voor de vijfde achtereenvolgende dag met verlies gesloten. De Nikkei-index raakte anderhalf procent kwijt. Beleggers in Tokio reageerden op tegenvallende werkloosheidscijfers in de Verenigde Staten die vrijdag naar buiten kwamen. Ook andere beurzen staan onder druk. Beleggers zijn voorzichtig. Ze wachten op de publicatie van de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal. Een van de bedrijven waar analisten somber over zijn is Sony. Er wordt rekening gehouden met een verlies van 2 miljard euro over het afgelopen boekjaar. De zakenkrant Nikkei meldt dat Sony 10.000 van de 160.000 banen gaat schrappen. Nog onduidelijk waar die ontslagen zullen gaan vallen. En de cameraman van RTV Oost, die gisteravond gewond raakte bij een paasvuur in Espeloo... die stond tegen de afspraken in binnen de omheiding. Dat zei burgemeester Hofland van de gemeente Rijsgeholte in het Radio 1-journaal. Bij het paasvuur werd de cameraman geraakt door een losgeraakte kabel... waarmee de middenpaal van de berg omhoog werd gehouden. De man ligt met een gebroken ruggenwervel in het ziekenhuis. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Rem Time. Rem Vanavond om tien voor half negen is op Nederland 2 de avond van de jonge muzikus. Dat is een televisieprogramma van de NTR waarin vier jonge mensen tussen 15 en 18 strijden om de Nederlandse afgevaardigden te worden voor de Eurovision Young Musicians Competition in Wenen. De Eurovisie jonge muzikantencompetitie kan je ook gewoon zeggen. Muziek, dat is een verrijking van je leven. Muziek leert je zoveel. Harmonie, balans, concentratie. Muziek brengt vrede, troost en vooral rust. Kunt u zich een maatschappij zonder muziek voorstellen? We hebben net een week gehad met de Passion, de Matthäus Passion... en andere paasopvoeringen die laten zien hoe religie... via muziek een prachtig verhaal kan vertellen. Ondertussen weten wij dat we in Nederland moeten bezuinigen... en staat de subsidie voor allerlei muziekuitoefeningen onder druk. Ik ga zo dus praten met mijn grote helden in Diewertje Blok... die vanavond het programma presenteert... en daarna de vries, cellisten en een van de deelnemers vanavond. Maar luisteraard, ik heb een idee op deze tweede paasdag. En misschien slaan we wel drie vliegen in één klap. Wat dacht u ervan? Muziek moet een verplicht vak worden op de basis en middelbare school... zonder dat er examen in hoeft te worden gedaan. Verplicht gewoon twee uur per week muziek. Kunnen scholen mooie muziekleraar aanstellen... waardoor veel muzici die door de bezuinigingen werkloos worden een baan krijgen? Leren kinderen hun talenten ontdekken en krijgt het onderwijs weer ziel? Wat vindt u van mijn fantastisch idee? Bel me op 0800 1121, mail naar primeap-ntr.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's time. Die wat je blok, we kennen elkaar al heel lang. Ik mag dus Diewertje zeggen. Weet je wat het rare is? Ik nou. was gewoon zo vrolijk omdat je vandaag in mijn bus zijn. Ik was zitten. Ja, ik ja. was echt opgewonden ervan. Dus, uh, <laughs> ja, ik vind, ik vind je geweldig. Ik vind ook dat je een geweldige presentatrice bent. Ik vind dat je een mooie stem hebt en, nou, dat weet je allemaal. Nou, maar, mooie stem. Ik, ik, ik, ben, ik ben mijn stem kwijt. Uh -oh. <laughs> erg. Hè. Ja, wordt hij word mooier ervan? Ja, nee. dat wordt ja, ja lager. Het wordt heet. Ja, ja. <laughs> <laughs> wat, wat, wat vind je nu van mijn idee? Ik, oh, ik vind het een top idee, want ik moet meteen denken aan mijn lagere schooltijd. Wij hadden, kregen dus gewoon van de leraar, uh, die niet een, een, een vakkracht was... Uh, wij kregen allemaal een blokfluit uitgereikt... En je weet niet wat je of dat weet je misschien wel. Een klas kinderen die, niet, die niets geleerd hebben en die blazen op een blokfluit. Dat ontneemt je elke lust om ooit nog een instrument te bespelen. En dat is bij mij dus gebeurd. En het heeft zo lang geduurd. Nu, zou, nu denk ik van, oh had ik maar een instrument leren spelen. Maar door die meester en door die verschrikkelijke blokfluit is dat dus nooit gebeurd. Ik en ik denk de, dat het heel belangrijk is. En waar is. was dat in Nederland? Met in Nederhorstenberg. Okay, Op in een geweldige school, maar dat was het een minpuntje. Ik ben in Suriname opgegroeid, was ook een geweldige school... en toen was er ook zo'n lerares die blokfluit ging uitdelen... En dat is toen ook de reden geweest. Het is nu, te lelijk toch. Als je ja. niet goed kan blazen. En nu ben ik 50. En nu ben ik om gitaarles te gaan nemen. Of weer pianoles te nou, gaan nemen. Nou ik denk wel eens. God, als ik nu meer tijd krijg. Weer ja. pianoles. heb nou, ik heb precies hetzelfde. Nou, of weer. Dan wil, ik, dan wil ik toch kijken. Of ja. ik nog iets kan. Want ik vind. Ik maak het heel veel mee. Dus nu met ja. mensen die muziek kunnen maken. En dat is. Dat is zo een rijkdom. Dat lijkt me zo heerlijk. Als je dat kan. Als je met elkaar ook kan spelen. Ja, dan gaan ze zitten. En dan begint die ene te trommelen. Ja, en die, die, die, Da Daarna, we zijn dus bij de jaloers op je Dana de Fries. Absoluut. Ja. <laughs> waar heb jij muziek leren spelen? Uh, nou, ik was bij een open dag in een muziekschool. En daar heb ik mijn eerste uh, nood gestreken. Welke muziekschool? Uh, Parnas. Maar dan, ik heb daar geen les gehad, hoor. het was alleen maar open dag. Maar waar was dat, Parnas? In Leeuwarden. In Leeuwarden. je bent een Fries in? Ja. Geboren en getogen in... In Vraneker. Ja, nou, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, dat is Vries. Maar dus dan, uh, hoe oud was je toen je naar die open dag ging? Ik was uh, vijf geloof ik. En zes toen ik echt begon met lessen. En wie heeft je naar die open dag gebracht? Mijn moeder. Oh, dan ga ik even naar je moeder luisteren. We zitten ook in de bus. Waarom dacht u, ik breng mijn dochter naar een open dag? Ah, ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk schaam ik me dan bijna een beetje. Um, ik heb zelf muziek gestudeerd. En ik had een studievriend. En die zei van, nou heb je vier kinderen. En wat doen ze aan muziek? Helemaal niks. En ik was altijd zo bang uh, dat ik dan het idee had dat ik daar altijd goed op passen moest. En ze goed begeleiden moest. En ik denk, ja, hoe ga je dat doen als ze dan geen zin hebben en zo. Dus ik heb het mooi zo gelaten. En toen moest ik wel. Dus toen heb ik uh, degene die wilde. Ik heb twee dochters en twee zonen. En de dochters wilden mee. Dus we zijn naar Panas gegaan. En die zonen waren weer te lui. Die wilden lekker chillen Voetballen. en niets doen. Voetballen. Ja. Maar spelen uw zonen muziek nu? Nee. Nee, ze hebben het wel geprobeerd. Eén piano, één trombone. En dat konden ze eigenlijk best wel goed. Maar ze hadden gewoon niet het idee van: wij gaan ervoor, we gaan iedere dag lekker even oefenen. Nee, ik heb hier bij mijn een ook een jongetje Rien, die is ook zo een luielaar. Die wil nergens, we gaan die medewerker veel harder. Ja, precies. Nou, zo werkt het gewoon. Dus die meiden die zijn aan de slag gegaan. Uh, Daan op cello. En uh, Tessa die uh, heeft de klarinet gepakt. Superleuk gewoon, heel gezellig ook. En ja, Dana die was uiteindelijk toch degene die volgehouden heeft. En Tessa die heeft de clarinet uiteindelijk weer keurig ingeleverd. Maar wat vindt u dan van mijn idee dat ze op school dat moeten? Dan hoefde de unie naar open dag te gaan. Ja, ik vind het natuurlijk super. Hè? Ik heb muziek gestudeerd, dus ik kan zo'n idee alleen maar toejuichen. En ik vind dat dat er ook gewoon bij hoort. Het is een stukje van je opvoeding. Dat was het vroeger zelfs al. En... Uh, ja, dat met die blokfluit. Een van mijn docenten zei altijd... dat is de eenstemmige jammerklacht. <lacht> en die heb ik altijd te onthouden. Dus zodra iemand over een blokfluit begon... dan dacht ik van, oh gosh ja. Maar ik weet ondertussen natuurlijk wel... dat het ook heel mooi kan Nou, nemen. Erik ja. Bosgaaf, die heeft mij de liefde voor fluit teruggebracht. Dat is, dat is een geweldige Nederlandse fluitist. Moet je een keer naar luisteren... dan denk je, oh zo kan blokfluit klinken. Ja, dat, is, dat moet ik zeggen, ja, maar het is pas laat gebeurd. Nee, dat, dat is waar. Dana, wat vind jij van mijn idee? Ik vind het ook een heel goed idee. Want bijvoorbeeld op... Uh, Basisschool heb ik volgens mij zelden muziekles gehad, echt bijna nooit. En op de middelbare school ja, twee jaar en toen was het gewoon Ik kon er ook gewoon geen, uh, geen examen in doen. Nee. Dus ik vond het heel jammer eigenlijk. Waarom heb je voor die cello gekozen? Ja, cello. <laughs> ik, dat vind ik altijd zo moeilijk uit te leggen. Nee, leg, probeer het maar. <laughs> je, gaat, je gaat daar op die dingen. Je, komt, je leert de viool, piano, alles. Wat, ja. wat, wat, wat ja. maakt die cello zo mooi? Ja, nou, ik vond hem denk ik op het eerste gezicht ook heel mooi. Gewoon uh, eruit zien, de kleur en de vorm. En... Maar vooral denk ik ook echt de klank. Maar wat is dan het verschil tussen de klank van een cello en van een viool? Nou, nou er is best wel een groot verschil. Hè? Ja, maar er zijn een heleboel mensen die het niet weten, zoals ik, domboes. <laughs> nou, de cello die is veel, ja, veel warmer en natuurlijk ook lager. Mm -hmm. En in, uit de viool kon ik gewoon op het begin ook geen klank krijgen. Dat was... Gebruik, ik gebruik het gewoon ook gelijk te veel, te veel stok en ik, ik streek te hard. Dus de cello, dat, ja. Je bent dus geen fijnzinnig mens, je bent wat meer een frietje <laughs> Nou ja, als je het zo wil noemen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, zit, ik probeer het in te beelden. Een cello is wat groter, je die dus kennelijk iets harder. Ja, kennelijk. Ja. Temperamentvoller. Ja. Ja, temperamentvoller. Ik heb ja. er horen spelen, het is ook temperament, vind ik wel. Is dat echt zo? Nou, misschien wel. Maar ben je een warmbloedige speler of ben je een beetje beheerste, Een Scandinavische of een Spaanse? Als je daaruit... <laughs> dat weet ik niet. Uh, nou, um, ik denk wel dat, dat ik wel veel kanten heb. Hmm. Dat ik, uh, natuurlijk, ieder stuk klinkt anders. Dus wil je ook gewoon een andere sfeer aangeven. En bijvoorbeeld, uh, vanavond speel ik Elgar. En dat is natuurlijk gewoon heel krachtig. En, okay. en heel, maar ook het laatste is gewoon heel mooi en heel, heel volle klank. Dus ja... Ik kan... maar, maar dan, hoe, hoe oud was je toen je koos voor die cellen? Zes, vijf, zes. Zes, en, en nooit gedacht, rot ding, ga weg, ik hou niet meer van je? Oh, jawel. Ja, wanneer dan? Wat gebeurt <laughs> dan? Vertel. Nou, gewoon, ja, ik bedoel, je moet al iedere dag studeren. En als je jong bent... Ik was zes toen ik gewoon iedere dag ook een uur of langer studeerde. Soms in het weekend, ja. gewoon drie uur op een dag. En natuurlijk, op een gegeven moment heb ik wel eens gedacht van... Nou, ik heb er nu niet zoveel zin meer in. Maar nooit echt dat ik dacht van... Van ik ga er echt mee stoppen. Het was meer van vandaag wil ik gewoon niet. De cello longte volgens mij altijd weer naar Er. Ja. Dit is een soort liefde tussen jullie. Ja, maar dat moet toch ook anders. Ja. Ze wordt luisteraars. je moet op de web kijken en je begint te blozen. Oh, nou bedankt. Nee, maar, maar is dat, is dat, is dat is het ook echt je liefde? Nou ja, nou, ik, ik, ik, ik weet niet beter, weet je. Het is gewoon. Ja, in medeleven was al gewoon cello. Ja. Maar kijk, voor mij mijn hele leven is radio. Hè? Dus ik yeah. doe wel televisie, vind ik ook yeah. leuk. En ik schrijf wel en zo. Maar als ik zoals nu, die microfoon heb, en we gaan dan. Weet je, ik, ik, ik, zoals ik vandaag voorbereidend, weet je, ik weet dat die wordt in mijn bus, Dan ben ik helemaal blij. Weet je wel, heb je dat ook als je denkt, ik ga vanmiddag optreden. Dat je dan gewoon blij wordt van het feit dat je met je cello mag gaan staan op het podium. En... <laughs> ja zeker, zeker. Als ik op ga treden, dat is gewoon het leukste wat er is voor mij. Dat is gewoon fantastisch. En wat daarna, dan ben ik klaar met optreden. En dan... Ga je gewoon naar het publiek toe en is iedereen positief of misschien ook wel niet. Maar Heb je dan ook goed. nog de adrenaline nog doorstroomt? Dat je echt... ja. ja, zit ik in de auto met mijn ouders, ja. terug naar huis en dan is het alleen maar praten, praten, praten, praten. Ja, dan ben je helemaal... Oh, wat leuk, zeg. Luister naar nou, mevrouw, Tege, mevrouw Tegelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat vindt u van mijn ideetje? Ik vind uw idee top. En dat zal u niet verbazen want ik ben uh, zelf uh, muziekdocent en ik werk ook voor uh, in het basisonderwijs, maar ik geef ook bladfluitles en ik wil er toch echt reageren. Ja, gaat u wel. wat even, voor mevrouw Tegelaar, even twee uh, U bent muziekdocent, uh, werkt u ja. voor één basisschool of moet u echt langs veertig gaan of zo? Nee, ik ben muziekdocent op een uh, muziekschool. Ja, een uh, kunstinstelling tegenwoordig is dat. En uh, ik, geef, uh, ik ben voor het basisonderwijs als coördinator in de weer. om kinderen met allerlei kunstdisciplines in aanraking te raken. Maar hoe doet u dat? Want dan kom je eenmaal zoals mijn kinderen hadden. dat er iemand komt om, om kennis te laten maken met beeldende kunst. of met dingen, maar niet uh, uh, gewoon iedere week muziekles dus. Nee, dat zouden we natuurlijk ook het aller, allerliefste willen. Dan moeten we de staatssecretaris maar weer eens gaan kietelen, want uh, die doet alles om dat uh, tegen te houden, zullen we maar zeggen? Dat is niet waar. De staatssecretaris voor onderwijs wil heel graag dat er muziekles is. Alleen, de, jullie muziekinstellingen willen dat het eerst gesubsidieerd wordt via die kant. En de, en de school kan toch gewoon een muziekleraar aanstellen? Ze hebben geld zat, ze hebben zoveel vermogen op de bank. Ze kunnen drie managers aanstellen, twee vestigingsdirecteuren. Gooi je toch een directeur <lacht> eruit van een vestiging en dan trek je een muziekleraar aan? Ja, nou, ik, uh, daar ben ik absoluut voor. Onze uh, ervaring is dat, uh, dat er dan dus kennelijk andere keuzes worden gemaakt. Ja, dan ligt dan dus het dus aan die scholen. En dat heeft ook te maken met, uh, met beeldvorming en met uh, hoe uh, muziek, en dan heb ik het toch wel even over de cultuurbeleid, hoe uh, muziek en allerlei kunstdisciplines op dit moment aangeschreven zijn. Ja, maar mevrouw Tegelaar, dan onderschatting... ligt het toch aan die directeuren van de scholen die het geld liever gebruiken voor vergaderingen en dagsetjes op de hee en niet zeggen, laat me gewoon een muziekleraar aantrekken. Nou, ik denk dat die directeuren vooral kiezen voor het investeren in uh, cognitieve vaardigheden en yes. alles wat daaromheen zit. Ja, en dat is dus de dombo's van die besturen. Want je zou naast die cognitieve vaardigheden moeten zeggen: muziek is ook een vaardigheid. Het ontplooit je talenten. het Sterker ja, st nog, die cognitieve kanten van de mensen worden veel beter ontwikkeld als ze zich op, uh, uh, uh, met die andere hersenhelft uh, ook flink uh, leren bezighouden. Ja. Dat is ook al lang bewezen. Oké, okay, en nu over de blokfluit. <laughs> ja, nou, dan wil ik toch even... Ik, ik word daar langzamerhand ook zo moe van. Ik heb al een plank van niet tot voor mijn hoofd en een olifantenhuid. Maar het blijft maar zo'n beeldvorming over het jammerhout enzovoort. Hou erover op. Ik ben een aperte tegenstander van een blokfluit in het onderwijs. Het, je moet... Mensen alleen een muziekinstrument in hun handen geven als ze daar bewust voor kiezen. En zoals het bij mij gegaan is, helemaal verliefd worden op dat ding. En dat kan een cello zijn en dat kan in mijn geval een blokfluit zijn. Het is gewoon het mooiste ding van de hele wereld. En als je dat niet hebt, dan moet je er vooral ook niet mee in de weer gaan. Een hele klas vol cello's, dan zouden we het ook allemaal jammerhouten gaan noemen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dus dat moet klaar zijn met die rare beeldvorming over dat instrument. Het is net zo'n prachtig instrument als ieder ander. Maar dan moet je het niet te vroeg in handen van domme kinderen als prim drukken. Nee, maar dat zou dan voor ieder ander instrument, ik eh, bedoel, ik denk dat we dan ook geen cello in je handen moeten drukken. Nee. Dus, uh, mevrouw Tegelaar, uh, u hebt helemaal gelijk. Wat leuk. <laughs> nou, U, u bent bezorgd, hartstikke bedankt voor het bellen en veel succes okay. met wat u doet. Ja. En, en blijf kindertjes alsjeblieft mooi maken met muziek. Goedemorgen mevrouw Van Haren. Ja, goedemorgen. Uh, ja, het, uh, ik zet de radio aan en ik viel met de neus in de boter. Oh. Ik viel met mijn neus in de boter. Ik hoor uh, de stemming over muziek in het basisonderwijs. En dat is natuurlijk uh, net, zo, net zo gewoon moeten zijn als rekenen en taal en sport oh. en gymnastiek. Het zou allemaal gelijk moeten zijn. Ja. Mijn ervaring is, en ik ben 58, ik ben van huis uit blokfluitdocent. Oh, God. Dus ik sluit het altijd oh, helemaal aan bij de. Ja, want Diebertje op, en ik ja. hebben. hebben, hebben <laughs> uh, uh, door verkeerd uh, gebruik van de blokfluit. nooit meer onze zware muzikale talenten die we hebben ontwikkeld. <laughs> uh, Diebertje Blok, die, die, uh, die zei net over die verschrikkelijke blokfluit. maar uh, ik snap heel goed wat ze bedoelt, hoor. Ja. Maar voor de ontzettend veel mensen die luisteren, die al een vooroordeel hebben over blokfluit, zou ik me volledig bij de voorgesprekstraat. Ja. Dus, uh, maar ik weet uit ervaring, ik heb zelf ook gefugiseerd aan het uh, die ja. wat je kent ook, uh, de Erik Bosgraaf, die heeft een had. dus... Uh, ik heb uh, bijvanglijke piano, klarinet gedaan. Ja. En later nog heel lang cello les gehad, accordeon gespeeld. dus ik kan de instrumenten okay. vergelijken. Maar... En blokfluit is een moeilijk instrument. L ik maar goed, het door... is ook niet... Luister, Niet laat, laat plos, u, mevrouw Van Haren helpen, mevrouw Van Haren. We geven volledig toe dat het eigenlijk ligt aan die leraar... die dan denkt wat, wat, wat mevrouw van Tegelaar net zei. Eh, maar nu mijn vraag, gaat u oh, vanaf, een, ja. gaat u vanaf verkeken, mevrouw Van Haren? Wat, wat zegt u? Gaat u vanavond kijken naar Nederland? Tuurlijk ga ik kijken, want ik heb het gisteren al aan aangekruist. Ja. Uh, het, is, het is ontzettend belangrijk omdat uh, muziek en wat voor instrument dan ook, ja. als je muziek maakt en of je dat nou alleen doet, kan ook prima of samen, ja. dat, geeft, dat verdiept je, dat verrijkt je leven, dat is heel toostend in moeilijke tijden en uh, het is geweldig om muziek te maken en het zou gewoon, uh, ik heb zelf een schoolorkest gehad op een basisschool. Uh, Drie, vier jaar lang, van de, uh, op de Montessori-school, de, bij de, de drie hoogste klassen. En die kinderen die kregen dat gewoon op de vrijdagmiddag, van één tot drie, mochten ze gewoon, onder schooltijd, had ik dat schoolerkest. Dank u wel. En dat, uh, uh, ik moet u en afkappen, Dan moet het snel afronden. Gaat uw gang. Nou, ik ben er dus een voorstander van. Een succes. Oké, okay, dank u wel, mevrouw Baar. Uh, die wordt blok, Wie ja. zijn we, we praten nu over, daarna? Er uh, zijn vier kandidaten vanavond. Precies. Wie zijn ja, Nou, de jongste, dat is Svenja Staats. Die ja. speelt viool. Ja. Er is nog een andere celliste, wat natuurlijk het extra spannend maakt. En dat is uh, Ella van Pauken. Ja. En er is een pianiste, Gil B. Wat ook wel heel geestig is, want die, die studeert in Italië... en die woont daar in een huis met tien pianisten samen... En die, uh, die studeren s ochtends en, en s'avonds eten ze met elkaar en daarna spelen ze meestal poker. Dat is ook zo'n geestig meisje. Maar zei... elke dag studeert ze daar. Maar deal. is het dan niet is het, uh, daarna, hoe, hoe moeilijk is het? Kijk, als je zou zeggen radioprogramma's. Ik heb een praatprogramma. En als je dan uh, zou vergelijken met iemand die een muziekprogramma maakt, is iets, volgens mij iets heel anders om te kiezen wie de beste is. Jullie spelen verschillende instrumenten. Een violist is toch iets anders dan een pianiste? Dan een celliste. is het dan niet moeilijk? Uh, uh... Voor de jury? Ja. Ja, ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is een beetje appels, appels met peren vergelijk ja. natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Je kan, als je gewoon. Wat meer bijvoorbeeld. Iedereen heeft wel een verhaal in een stuk. Ja. En wie dat. Ja, ik weet niet zo goed. Nee, maar weet je, je merkt het vanzelf. Het zijn inderdaad instrumenten die je niet met elkaar kan vergelijken. Maar er gebeurt wat met je als je naar muziek luistert. Als het ja. goed is. Ja. Ja. Je krijgt kippenvel. Ja. De, weet je, dat is het. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik heb absoluut geen verstand van zaken. Maar ik kan geraakt worden door muziek. Mijn zinnen kunnen geprikkeld worden. dat weet ik ook niet hoe dat komt. Ja. Je, en als iemand je openbreekt en dat bij je kan bereiken. Dat is wat muziek moet doen. Ja. En, dat, en dat heb je zo in de gaten hoor. Of dat dat, bij, de, de, bij de een gebeurt het wel bij de ander dat, niet verhaal ga je vanavond vertellen met jezelf. Welk verhaal bij het stuk? Ja, dus als ik ga luisteren, wat, ik doe mijn ogen dicht, probeer me te vertellen wat er, wat er in het verhaal zit. Nou, ik zou heel eerlijk vertellen, ik heb altijd een ander verhaal. Oh. Anders dan vind ik het niet meer leuk om nee, te nou, spelen. Nou, nou, maar wat nou, ben je dan van plan vanavond? <laughs> um, ja, een verhaal. Elgar is natuurlijk. Uh, hij heeft het geschreven in de zomer van 1919. En uh, hij was net geopereerd aan zijn amandelen. Wie? En Elgar. Wie is Elgar? Elgar is componist van een stuk... Wat Op... jij gaat van spelen van Ja, klopt. En, en, en, en, en die uit 1919. En aan zijn amandelen ja. ge geopereerd, geopereerd net. Ja. En toen maakte hij dat Maar kon je toen... niet een stuk nemen uit 2010? Waarom dingen van 1919? <laughs> je bent een jong meisje. Waarom altijd dat die oud heet? <laughs> Omdat het mooi is. Nee, dat is wel waar. We hebben, we hebben een tune voor vanavond, luisteraars eigenlijk maak ik hier ongegeneerd reclame voor mijn collega's. Kunnen we even de u mag bellen 0800 -1 -1 -1. u mag mailen naar primtimeapenstaart.nl en u weet te twitteren naar Hekje primetime Radio 1. Blok, wat ja, is dit? Het, het spelen stuk van nu, dat doen ze ook. Want dit is nu, dit jaar 2012, gecomponeerd door een hele jonge Nederlandse componist, Joey Rauken, Speciaal voor het viertal wat vanavond uh, uh, aan de, de Avond van de Jonge muzikus meedoet: het klinkt de ook... openingstune. Ja, het klinkt ook heel lekker. Uh... Vind je dit modern? Klinken. Nou, <laughs> ja, het klinkt wel ook vrij klassiek. Ah, nee, ik vind het niet zo. Ja. Nee, dat nee, vind Dana? ik niet. Nee. Okay. Ik heb een heleboel... Het is een lekkere openingstune ook. Het is lekker, je krijgt meteen zin. Om te ja, kijken heb na, ik me dit. Je moet allemaal vanavond massaal <laughs> kijken, zodat ze in de top komen. Ik ga een hele, heleboel tweets en mails nog even met jullie doornemen. Volgens mij kunnen kinderen prima zelf uitzoeken wat ze op het gebied van muziek leuk vinden. Daar heb je echt geen verplichting van je vak voor nodig. Als ze graag willen, gaan ze wel naar een muziekschool of kopen ze instrument. Dat moet je niet laten opleggen door een leraar. Kinderen die graag willen, moet je stimuleren. Kinderen die dat niet willen, moet je niets opleggen. Ja, maar jeetje, muziekles, dat betekent toch niet iets opleggen? Muziekles betekent toch niet, hier heb je een instrument en daar moet je nu op spelen? Muziekles zou zo moeten zijn, dat je kinderen... Uh, uit, dat laat je de, ja, ja. uit laat proberen. Ja, dingen in, uit laat proberen, in aanraking brengt met heel veel verschillende ja, soorten ja. muziek. Dat je ze laat zingen. Dat je zo... Weet je, de wereld zou er duizend keer leuker en vrediger uitzien. Daar ben ik van overtuigd, als er meer muziek werd gemaakt... Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Want, hier want het is een taal die, ook, die je verstaat. Je kan allemaal met elkaar praten via instrumenten. En nou, het is gewoon prettig. Ah, die meer Merthe Schöler Die zegt, toen ze kind was in Kopenhagen... hadden ze elke week muziekles. Een één of twee uur. Dat was tussen aanhalingstekens een gedwongen programma... onderdeel voor iedere, leven, uh, iedere leerling. En het moet in mijn beleving helemaal te gek om het te doen. Er moet muziek zijn op school. Catherine vindt het het beste idee van het jaar. Lucas Bols zegt, niet alle mensen in Nederhoorst en Berg hadden muziekles. Ik had in 1957... 64 1964 uh, had ik het ook vroeger op school in Nederland... ter bergen, maar die mis kinderen zoveel. Muziek maakt het praten makkelijker. Nou, je bent, muziek kan uh, in plaats van woorden zijn, volgens mij. Ja, muziek is een taal die iedereen uh, kan verstaan. Ik heb wel eens bij internationale festivals... Zodat je dan, of hier op het conservatorium, hier tegenover... We ja, staan in Amsterdam komt, luisteraars vlakbij Nemo... dus daar weet die wat je naartoe... Ja, ja, en ik wijs inderdaad <lacht> naar de overkant, daar is het conservatorium. Daar is gewoon, dat is... Interna, daar, daar hoor je... Alle talen door elkaar, maar, ja. iedereen kan, maar, maar iedereen kan met elkaar communiceren via de muziek. Ja. Snap Dat je? Is Dat is zo mooi. Dat is eigenlijk een wereldtaalmuziek. En Lely zegt ook, laat die kinderen klassieke concerten bezoeken. Z zou je als middelbare schoolleerling leerling, die, eh, zeg maar, groep, basisgroep 8, 7, 8, alle kinderen naar een klassiek concert uitstapje? Ja, waarom niet? Dat is toch leuk? Ik heb het wel gedaan hoor. Ja, maar Leni, weet je wat wel het probleem is? Ik heb een, een basisschoolleraar die dat wilde. Dan kreeg je het gezeur dat er een bus gehuurd moet worden. kreeg je het gezeur dat er verzekering moet worden afgesloten, kreeg je het gezeur dat alle ouders moeten instemmen. En dan kost de school weer allerlei dingen. Dus om gewoon spontaan met de klasje naar een concert te gaan... komt er zoveel bij kijken. Dat, en altijd dat, dat komt door die, die regeldruk in dit land. Dat is vreselijk. Maar ja. de, de kandidaten van de jonge muzikers... Die, komen, die gaan ook nog eens ergens op de werkvloer spelen. O, ja. Komen concert geven. Dus als ja. je nou je opgeeft als school... ...dan komt Daarna ja, maar, misschien wel gewoon bij jullie... Nee, ...met de cello een concert moet je... je moet naar de website gaan. Je moet naar de website... Maar dat kan ik nu al of moet het vanavond, het vanavond pas? Boe, nou, dat, dat is was een, een goede vaak. Ik zou niet hoor. weten. Ik maar, denk vanavond. Dus yes. dan kan je tijdens de uitzending naar de website gaan... kan je aanmelden en dan kan je een concert winnen... Van een van de deelden. Van eeuw, alle vier gaan ze een concert geven op een school of in een verpleeghuis. Nou, of, of in de bus van Primpje. Pri ja, ik ga jullie niet verplichten om vanavond naar de site te gaan, want dat is om een redacteur te En dan krijg die... je muziek gewoon, ja. Ja, serieus? Oké. Okay. Goedemorgen, Dirk. Je bent de laatste beller want de Frank. Tijd vliegt. Ga je gang. Goedemorgen, ja. Ik vind het een supergoed idee. Uh, ik ben zelf amateurmuzikus en ik heb verschrikkelijk veel plezier in het muziek maken. Niet alleen. Het repeteren, maar ook het af en toe het presteren onder druk als het publiek bij is. Dat is één, twee, ik heb twee kinderen die alle twee aan de muziek zijn. En het leuke is dat ze alle twee geanthousiasmeerd worden als ze een instrument voor hun neus hebben. Ja. Daar komt bij dat kinderen die veranderen nog wel eens van gedachten. En die gaan nog wel eens, die vliegen nog wel eens van de een naar het andere. En het voordeel vind ik het als je het op school doet, dat je. Zorg dat je ze oplieert met die uh, instrumenten, dat ze ze ja. dus kunnen kiezen. Ja. Als het geslacht gezegd is, waar het hard achter staat. Want vaak ja. gebeurt het dat het één instrument gekozen wordt. En vijf uur later wordt het andere instrument gekozen. Ja, helemaal mee eens. Dat, dat, dat, dat, ik kan het verder niet zeggen. Alleen uh, dank je wel voor het Luister Luisteraars, ik krijg van Dick Sanderman, directeur van de school en Omstreden, een hele leuke mail. U moet allemaal naar de website gaan. Kunt u alle mails en reacties zien. Maar hier zegt hij prim je gedachte dat dit een mooie manier is om muzici aan het werk te helpen die door bezuiniging elders werkloos zouden worden gaat niet werken ah. muzici zijn opgeleid om in orkest te spelen muziekschooldocenten zijn opgeleid om kinderen instrumenten te leren bespelen dat is echt een hele andere tak van sport dan het geven van muziekles of basis of middelbare school Daarnaast zal bevestigen dat iemand die prachtig cello kan spelen of de ideaal als de ideale cello-docent volstrekt ongeschikt kan zijn om voor een klas met scholieren te staan. Helaas, zo simpel is het niet. Klopt het, Dana? Dat Zou jij les kunnen geven aan kinderen over uh, een muziekles? Op dit moment? Ja? Ja, nou ja, ik bedoel, ik heb verder niet ervaring. Ja, dat maar dat maakt ja. niet uit. Ik denk wel dat ik wat weet. <laughs> ja. Waarom dat een kinder wel wat zou kunnen leren. Ja, nou, die je, ik zit dus te twijfelen. Want muziekonderwijs is toch juist de vrijheid? Dat je niet, want ik wil niet zo'n docent die gaat zetten en nu dit lezen. Je kan nee, toch ook... maar die, laat je, die moet je dingen laten horen. Of die moeten zelf vragen. Jongens, nemen jullie nou eens muziek mee wat jullie mooi vinden. Ja. En laat dat, uit. dat is het meer gewoon. Nee, zoveel mogelijk laten horen. Zo ben ik ook opgevoed en opgegroeid. Er is mij zoveel... Uh... Mijn ouders hebben mij zoveel laten horen en laten zien. En dat is een rijkdom. En dan kies je je eigen dingen wel uit. Ja. Toen ik een puber was, hoorde ik Le Sacre du Printemps van Stravinsky. En toen dacht ik ineens van... Wauw, is dit ook klassieke muziek? Dat ik hoorde gewoon mijn eigen... Onrust, mijn eigen ja. ontluiking en, en ook het, het, de, de, de angst om meer dingen kwijt te raken als je groter wordt. Dat zit allemaal in die muziek. Dat Daarna is te gek. Ik wil heel graag je auditie draaien, die, die ja. hebben we namelijk op CD. Mag je al, al langzaam instarten Marien, ja. Waarom moet iedereen vanavond kijken? Nou, omdat het gewoon super is. Wij hebben gewoon zo'n mooie kans gekregen om met, met het Nederlands Philharmonisch Orkest te spelen. En het is gewoon super leuk om, uh, om iedereen gewoon te zien... Ik vind het geweldig. Dat het je is het neusje van de zalm... van wat Nederland aan muzikaal talent heeft op dit moment, vier. Muziek kleurt het leven... en zou inderdaad weer onderdeel van het onderwijs moeten worden. Een goed idee dus. Ik had het geluk dat de meester op school die gitaarles gaf na schooltijd. Je kon een simpele gitaar kopen bij hem. Ik heb een jaartje les gehad en was verkocht. Ik bleek aardig muzikaal en ben gitaar blijven spelen van Jeanette. Luisteraars, ik dank Duwertje Dana en vooral Catharina Kooi, de gedreven producent van het tv-programma... die ervoor we dat het vandaag erover hebben. En natuurlijk alle bellers... Twitter, twitteraars, luisteraars en de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers ja. van de publieke omroep. Ik ga mijn mond houden en ik ga zeggen dat ik er morgen weer ben, zodat u kunt genieten van Dana. Dana, veel succes vanavond. Ik hoop Dankjewel. dat je weet, ik ken de rest niet dus vandaag. Nummer tot morgen, luisteraars. Die wat je met de schat. Tot morgen, nummer steeds. Dag. Werkt Nederland. Ja, waarom lukt het de bouwsector toch niet om voldoende werk te creëren? Waarom zijn mensen zo gedreven in hun werk? De hele horeca behaalt meer omzet, blijkt uit die cijfers. Wat betekent het actuele nieuws op de werkvloer? Opnieuw slaat de crisis dus hard toe in de bouw. Luister naar Jurgen van den Berg met de werklunch. Verkoopt u bijvoorbeeld hash? Elke dag een verrassende gast en een bijzondere werkweek. Ze mogen alleen op zoek naar een baan en hebben zij daar een realistisch beeld van? De werklunch. Elke werkdag tussen kwart over één en half twee. Duidelijk, dank u wel. Op Radio 1, het nieuws van...